Dit is de eerste oproep van Bredenburg naar Rottermerplaat. De eerste oproep van Bredenburg naar Plaat. Hallo Jan, over. En zo waar, Jantje is er over. Er wordt hier gaan lachen. Zeg Jan, we hopen van harte dat er niet weer een zeehond is aangespoeld. Over. Ik denk dat uh, de mensen van de vliegbasis Soesterberg, Soesterberg dat nog meer van harte te hopen. Want ik denk dat die als ze uh, voor de bioscoop z'n avonds spreken zich een nou, we niet van de voren bespreken. Want misschien heeft Wolkers weer een, uh, een jonge zeehond. Over? Ja, ja, ja, ja. Goed, zijn er uh, buiten andere huishoudelijke mededelingen... ...nog klachten of andere toestanden te melden? Over? Ja, er is vanmiddag, uh, zijn vanmiddag twee vliegtuigjes overgekomen. Een van de vliegbasis... Uh, Leeuwarden, die hebben iets eruit gegooid. Een fles uh, rum met verontschuldigingen voor het lawaaije en zo en dergelijke. En uh, ook nog iets van Rob Slotemaker. Dat is toch de, is toch de coureur ook, hè? die pas uh, over. Het is niet de coureur die de Le Mans heeft gewonnen... maar het is wel de coureur die de slipschool heeft... maar nooit echt A-coureur is geworden. Deze informatie kwam van Bredenburg. Over. Goed zo en van die jongens heb ik dus een, een fles rum gehad, een hele goede Captain Marken, mijn favoriete merk. Helaas, godverdomme, die jongens gooien zo goed, hè. Het kwam geen twee meter bij me vandaan, want ik was aan het hek bezig. He, tussen haakjes, als er nog journalisten mee willen, neem ze er mee, Want het valt een, uh, een artistieke beleving waard. Maar zie je komen. Maar die jongens gooien er zo goed. Als ze het in zee hadden gegooid, had ik het op kunnen zuipen. Want ik leef aan de zee. Maar nu is het op het land gekomen. Dus ja, ik denk als jullie aankomen met de boot, dat ik hem opendraai en dat ik meteen de glazen inschenk. Over. Erg mooi, Jan. Goed, ik dacht wel dat we er waren, hè. Uh, we moeten nog even afspreken. Morgenochtend geen kool waarschijnlijk. Vijf voor twaalf, dan gaat het weer beginnen, dacht ik. Is daar iets aan toe te voegen van jou, over? Nee, ik geloof dat er... Heb jij nog iets gehoord van het zeehondje? Dat was, uh, dat was erg goed, hoor. Het waren ook zulke verschrikkelijk aardige jongens. Vooral die sociant-major keizer en zo. Uh, die begon meteen ook uh, zo van... Uh, ja, eh... Uh... Ja, en uh, met, met de vervuiling en zo. Hij zei met die gore rotpijp aan de overkant enzovoort. Hij zei met die klootzakken die willen niet. Uh, niet. Uh, hè, de, die willen niet uh, investeren in de, in de dingen en zo. Omdat er te veel winst uitgehaald moest worden. Dat vond ik heel goed. Dat moeten we natuurlijk niet zeggen in de uitzending. Maar toen had die jongen natuurlijk weer een douw. Maar daar vond ik erg goed over. Ja, oké. Okay. Zeg, uh, verder geen uh, huishoudelijke mededelingen meer over tententoestanden die weggewaaid zijn. Het waait nauwelijks, dacht ik. Andere zaken die je mist. Uh, ja, nog iets, uh, naar het hokje. Of je nog dingen naar het hokje brengt, wordt hier gezegd. Over. Ik breng alles uh, dus hierheen. Als jullie s ochtends komen, staat alles uh, gereed in dozen pakken. De tent, dan moet ik even weten van de tent. Je houdt geloof ik eerst de haringen eruit. Hè? Niet dat het veel uitmaakt, hoor, ik kom er altijd wel uit. Maar uh, anders wordt het zo'n kluwe, hè. En misschien vouw ik hem niet helemaal juist op, maar dat is misschien niet zo erg, hè. Over. Nee, je kunt je gang gaan, maar anders zijn wij bereid om op te vouwen hoor, en af te breken. Je hoeft je daar niet zoveel zorgen over te maken. Het belangrijkste of het makkelijkste voor ons zou zijn als de spullen... Bij de aanlegstijger, zoals dat ding heet. Of bij het aanlegstukje staan. Dat, dat bespaart het meeste tijd. Goed, ik dacht dat er een punt aan moest Ik wilde alleen nog zeggen dat we morgen het accent... maar wat, op het, wat we vandaag overigens gedaan zouden hebben... het accent gooien op de stem. Hè? Dus niet zozeer op mijzelf, maar op het feit dat je contact hebt. Hoe je dat voelt. Dat je, je hebt gisteren al gezegd dat je eigenlijk liever helemaal geen contact zou hebben. En, en voor de rest dan beleef je wel weer wat vannacht. Over. Ja, uh, goed... Uh... Oké, okay. uh, wat ik wil zeggen, ik, uh, alles zal dus bij de aanlegstijger staan. Ik zou alles daarheen, dat het er zo snel mogelijk uh, in kan. Nee, ik zei het alleen maar met oog op de tent. Nee, want als je hem nou weer af. stel je voor dat je voor die tent alleen uh, er nog heen moet. Hoe gaat het met de centapparatuur? Die is geloof ik niet van jullie, hè? En zijn er nog meer dingen waarvan je zegt dat moet erheen of dat moet erheen over. Nee hoor, dat, uh, dat kun je allemaal afblijven, dat uh, wordt allemaal geregeld. Die zendapparatuur die wordt, mag alleen door de NOS-technici NOS aangeraakt worden. Hè? Goed, uh, ik dacht dat we. <coughs> sorry, ik dacht dat we kunnen besluiten. Nog eenmaal uh, de kans voor jou om wat te zeggen over. Uh, even denken. Oh ja, ik vroeg jou er net, daar gaf je geloof ik geen antwoord op. Of je nog iets gehoord hebt van het zeehondje, of dat goed aangekomen is, enzovoort, enzovoort. Over. Nee, daar is niets, uh, niets van vernomen tot op heden. Uh, daar heb ik. Uh, ja, er wordt vanavond wel contact over gezocht wat er gaat gebeuren. Jan, ik geloof dat we, dat we moeten besluiten. Ik zal het nog één keer teruggeven. Dan heb je een bevredigend antwoord. Of je nog iets hebt over. En dan besluiten we over. Nee hoor, er is uh, verder niets. He, dus uh, als jullie hier komen, dan is het uh, trek is bijna klaar. Ik ben bijna om het eiland heen. Over. Uitstekend. Goed, dan uh, plezierige nacht, plezierige avond. Je vermaakt je wel waarschijnlijk. Morgen om vijf voor twaalf, dan spreken we elkaar weer. Dan zal ik iets over het hek zeggen. Voorzichtig in ieder geval, de zender sluiten en over en sluiten.